4 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een Amsterdammer van 18 zit vast... omdat hij van plan zou zijn geweest het vuur te openen op een school. De aanhouding was al in december... maar vanwege zijn leeftijd en persoonlijke omstandigheden... is het niet eerder naar buiten gebracht. De man was bezig wapens te verzamelen en hij had ook een bivakmuts gekocht. Op zijn telefoon stonden beelden van eerdere schietpartijen op scholen... en bomaanslagen... De politie kwam de man op het spoor door berichten op YouTube... waarin hij zei dat hij een schoolshooting wilde plegen. Hij leek nog geen concreet doelwit te hebben. Volgende week moet hij voor de rechter verschijnen. Vanwege de harde wind zijn op Schiphol 154 vluchten geschrapt. De meeste van KLM. Het gaat om 78 aankomende en 76 vertrekkende vluchten... met name van en naar bestemmingen binnen Europa. Daarnaast gebruikt Schiphol maar één baan om te landen en één om te starten. Door de maatregelen zijn er vertragingen die kunnen oplopen tot een uur. Schiphol verwacht dat dat nog zeker tot het einde van de middag het geval zal zijn. Vanwege de harde wind is de stormvloedkering van Ramspol vanmiddag dicht. Het scheepvaartverkeer is nu al gestremd. Tot 2025 zijn er in de horeca 100.000 mensen extra nodig. Omdat het economisch zo goed gaat... komen er steeds meer cafés en restaurants bij. Daarnaast hebben door de groeiende welvaart en de vergrijzing... meer mensen tijd en geld om buiten de deur te eten. Na de dodelijke steekpartij gisteravond in Geldermalsen... heeft de politie twee mensen gearresteerd. De twee mannen komen uit Tiel en Meteren. Bij de steekpartij kwam een man uit Beneden Leeuwen om het leven... De aanleiding voor de steekpartij is nog onbekend. Het weer, de komende uren verdwijnen de buien en neemt de wind af. Vanavond opklaringen, de temperatuur daalt naar 0 tot 4 graden. Morgen is het bewolkt met soms wat lichte regen en weer veel wind. En het wordt dan 8 graden. Morgenavond vanuit het westen opnieuw veel regen. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De problemen bij de Koentunnel zijn voorbij. De A10 West is weer helemaal open. Maar nog wel file rijden vanaf knooppunt de Nieuwe Meer naar het noorden. 7 kilometer. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam nog wat langzaam rijdt het verkeer voor de aansluiting met de A10. Op de N247 Amsterdam-Horn sta je al 10 minuten in de file tussen Broek in Waterlands en Monnikendam. En dat was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met nu de herhaling van Zandvoort op Zaterdag. Nou, helaas, ja, wil ik eigenlijk zeggen, nu alweer naar uh, Zuidoost-Beemster. Naar uh, Jan, wat er is gescoord, Jan. Er is gescoord, ja, inderdaad. Er is gescoord door ZOB. Hmm. Dat is jammer, want eigenlijk, de stand is nu gelijk. Wel, wij, wel het beter voorspellen. We hebben kansen gemist door Salim toe vlak over, uh, vlak voor langs. Naar Huitselberg, voor een, ook bijna open kool, schiet net over... En, en dan is het, zou je altijd zien, de tegenstander discord. Ja, hoe kwam het uh, doelpunt uh, tot stand? Het was een, een, een snelle uitval van, uh, van Zuidoost-Beemster. Wij speelden iets te opportunistisch, denk ik, ondanks die, uh, met die wind tegen. Maar we voelden dat het dat het kon we voelden dat er gewoon uh, meer in zat. Ja, ondertussen is uh, roxie in het veld gekomen. Leslie Loos. Loos heeft het heel slim gedaan. Er stond op dat moment nog eenmaal voor. Uh, Leslie Loos die, uh, die liep helemaal naar de andere kant waar de gewild moest worden. Dus de wissel van hem die duurde vrij lang. Dat was slim, maar ja, het heeft hij allemaal niet mogen paarden. Oké, okay, nou in ieder geval nu een uh, gelijk. Op dit moment is... Op dat moment... Nee, nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> <coughs> um, Staat ons bezig, die kreeg een kans. En Milan de Red van der Leyen. Gelukkig. Op dit moment 1-1 daar in Beemster. Bames. Dankjewel Jan voor dit moment. En straks okay, komen we uiteraard ja. weer terug Dankjewel. bij Jan van der Leden. Daar in Beemster. 1-1. One night in one night in heaven. One night in heaven, one night in heaven. one night in heaven. Van Jan van der Leeden. Helaas staat het gelijk op dit moment in Zuidoost Beemster. De wedstrijd Sop tegen SV Zandvoort. Inderdaad 1 tegen 1. Achter dat uh, de gesprek met Jan van der Leeden draaide deze single van M People en One Night in Heaven. Het is 11 over 4. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag.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 Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albertjan. Kijken doe je via www.zfm-live.nl. En we hebben in het derde uur uiteraard ook nog uh, lekkere muziek voor je. Opwarming voor de zaterdagavond. Stappersavond nu. Met uh, deze van DJ Sneek. Selling a dream, smoking mirrors, keep us waiting on a miracle. On oh, oh, a miracle. Oh, oh, oh. Say go through the darkest of days, having time. Zijn zonder steen en zitten er geen vleugels aan een vogel? Vliegt het toch nooit ergens heen? Ook al krijg je nog zoveel kansen en gaat er altijd eentje mis. En noordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is, want het heen kan niet zonder het ander.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 Oké, okay, nou dus, uh, ja, hoe lang hebben we nog te spelen, Jan? Vijf, uh, zes minuten. Vijf, zes minuten? Heel vijf minuten, maar dat is wel wat tijd bij. Nou, als we daar nog een doelpunt in uh, kunnen maken, dat zou heel mooi zijn. En gewoon met winst naar Zalfoort uh, komen. Ik hoop het. En uh, dankjewel voor dit moment. En mocht het zo zijn, dan horen we het graag van je, Jan. Dankjewel. Ik doe ik, laat het je weten. Oké, okay, hoi. Oh.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 A dan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 En Elvis vraagt zich af, word jij nu mijn nieuwe maatje en waar blijft Elvis? Elvis blijft in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 811-3420. 811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenhuiskenmerland.nl want ook Elvis verdient een thuis. En Elvis praat al, misschien gaat hij binnenkort ook nog zingen, Elvis. Je weet het maar Duits, toch? Je weet het niet. Nee, dus kees om straat nummer 5 voor Elvis... of de andere leuke dieren die daar zitten te wachten op een baasje. En hier is Elfefeel en Forever Young. Let's dance in style, let's dance for a while. Haven't can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst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 Daar heb je weer over nagedacht. Hè? Dat sluit mooi aan bij Entertainment for You. Ja, ik klopt. En met ja. Sire. Doe eens lief. Doe eens lief. Is dan lief. de andere kant is lief. De single uh, inderdaad uh, van Henk Bernards. Hij is aangeschoven. Fred, goedemiddag. Een hele goede middag. Een hele goede middag. Hoe is het met jou, jongen? Ja, lekker. Ja, Zonk gaat goed? Ja, ja. ja, zonnetje weer in, het zonnetje in huis. Hè? Het zonnetje schijnt weer. hè? Dus mooi, man. Mooi, <laughs> mooi. Zo dadelijk een, uh, Entertainment for You. Wat ga je daarin allemaal doen? Ja, dan gaan we weer eventjes bellen met uh, Michael Duits.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 Hoe zeg je dat? Een, een, een, een van van voice week. Over, Van die van de week, Elvis. Uh, nee? Ja, ja. nee, Voice uh, Kara ook wel? Ja, de Voice of Holland, zeg maar. Zo'n programma was er toen, he, op zoek naar Elvis, de Elvis. Oh en, ja, dat ja. heeft Tony Bernal nog een keer aan meegedaan volgens ja, mij. Ja, ja, en si, Bouke, cano. Bouke was dan uh, degene die uh, eigenlijk won. Oké. Okay. Ja, dus de winnaar uh, daarvan. Dus die gaan we dadelijk uh, bellen over zijn uh, ja, parodie eigenlijk op uh, Shalis Shalala.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 Eigenlijk een heleboel lekkere muziek. Maar ja, je krijgt, wel, je krijgt er wel een zware dobber, hè, na dit nummer. Moet je dat wel Ja, ik zal toch eventjes moeten gaan zoeken naar iets anders. We gaan <laughs> ellende, maar wel met een heerlijke Nederlandse ja, ondertoon erin. Weet ja. je over, John? we gaan het nog veel moeilijker maken voor Frits. <laughs> Oké, okay, geweldig. Want in het eerste uur hebben we hem al gedraaid. De primeur van ja. uh, de Ruud-Janssen-band. Ja, nee, die vind -Jansen -band. ik ook. De ruud janssen De voor ja. ons ja, eigen collega, ja, collega, ja, collega ja, Ruud-Janssen. Ja, ja, vorig jaar was hij ook hier op de Plein, toch? In Charles Duijf. Ja, die zo. hebben een plaat gemaakt uh, van uh, file op de A9. Oh, ja, oh ja, ik ben benieuwd. Zo geweldig gaan we nu uh, naar luisteren. Dankjewel, Fritz. Ja. En uh, zodra ik heel veel plezier heb. Dankjewel. En geniet van deze plaat van de Ruud Danserbint. Doe we. Elke morgen dit Hij is, plaat, leuk, hè? hij is leuk. Het zit, weer, het zit weer tegen op de A9. Vind je het wat, uh, Fred? Ja, ik vind het uh, geweldig. Geweldig? Ja, hè? Ja, ja, ja, ja. Ga je hem ook draaien? Dan moet je hem even van mijn uh, computerblad afhalen. Ja, nou, dat gaan we regelen. Dan zeg ik toch even het bureaublad. Bureaublad? Ja, daar ja, staat hij op. op. Hij oh, okay. dus... wil je niet met zijn programma bemoeien. Nee, nee, nee. Doe moet ik zeker. Ik wil blijven. Ja. ja, zo is dat. Nou, het zat weer tegen op de A9 en het zit weer tegen, want wij stoppen ermee. Ja, het is, het is weer voorbij, maar het zonnetje schijnt. Zo is en, het, uh, minder winst op dit moment. Nou ja, het waait nog stevig hoor. Oké. Okay. Maar goed, in ieder geval, we gaan weer de goede kant op. Mooi. Nou, volgende week dan, uh, zijn we er weer. Uiteraard. Speciale editie trouwens. Ja, even. Je uh, moet, uh, moet echt uh, uh, rustig niet alles verklappen. Dat is niet leuk. Oké. Okay. Gewoon luisteren. Maar goed, de dag daarna is de, de start van de Formule 1-seizoen in Melbourne, Australië. Op Albert's Park. En dat heeft natuurlijk ook iets te maken met onze speciale uitzending. Zo is het. Dankjewel, Albert-Jan. En wij zijn er volgende week weer. Veel plezier met Fred. Dag. Doei doei. things in love are paid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 Het is een joke, het is waar. You'll see, it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.